9 uur. Het LOS Journaal. Door Alt Megens. De onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt een bijna botsing tussen twee vliegtuigen bovenuit Geest. Passagiersvliegtuigen van KLM en het Indonesische Garuda. zouden in de ochtend van 13 november op elkaar zijn afgevlogen. De beide toestellen kunnen in totaal 500 passagiers vervoeren. De Raad bevestigt dat de vliegtuigen dichter bij elkaar in de buurt waren... dan volgens de regels is toegestaan. Dat is de aanleiding voor de Raad om een onderzoek in te stellen. Meer wil de Raad er niet over kwijt. De twee toestellen konden een ramp voorkomen... doordat ze allebei op het laatste moment een uitwijkmanoeuvre inzetten. De Tweede Kamer wil dat alle leerlingen op basisscholen... het vak wetenschap en techniek krijgen. De regeringspartijen VVD en PVDA denken dat meer mensen... een beroep in die richting zullen kiezen... als ze al jong met de techniek te maken krijgen. Ze willen de onderwijsbegroting zo aanpassen dat pabo's verplicht worden leraren op te leiden in het geven van dit vak. Er zijn nu al wel pabo's en basisscholen die techniek geven, maar het is niet verplicht. De oppositie in de Tweede Kamer is bezorgd over de plannen met de AWBZ. De partijen denken dat mensen het recht op zorg verliezen en dat er niets goeds voor in de plaats komt. Volgens de SP moeten mensen die zorg nodig hebben maar hopen dat hun gemeente daar ook echt geld voor wil uittrekken. Ook de PvdA is bezorgd, maar steunt de richting van de plannen. De VVD vindt de plannen nodig om Nederland sterker te maken. Het dodental van de tropische storm op de Filipijnen is opgelopen tot meer dan 200. In één dorp vielen bijna 50 doden. De storm Bopa kwam gisteren in het zuiden van de Filipijnen aan land met veel regen... en windstoten met uitschieters van boven de 200 km per uur. Bopa is de zwaarste tropische storm van dit jaar tot nu toe. Animator Gerrit van Dijk is overleden. Dat meldt het Haarlems Dagblad waarvoor hij jarenlang cartoons maakte. Hij maakte ook animatiefilms die de afgelopen decennia in binnen- en buitenland talloze keren zijn bekroond. Zo kreeg hij op het Internationaal Filmfestival van Berlijn twee keer een gouden bier in de categorie beste korte film. Maar ook op festivals in onder meer Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten werd hij gelauwerd. Gerrit van Dijk is 73 jaar geworden. Het weer vanuit het noordwesten steeds meer buien met vooral in het noordoosten kans op winterse neerslag. Temperatuur 2 graden in het noordoosten, 5 graden aan de westkust. ANWB Verkeersinformatie, 70 kilometer file en vooral problemen bij Amsterdam. Aan de westkant, de binnenring richting Zaandam, daar is de weg dicht. Tussen Westpoort en Knop en Koenplein, na een ongeluk. Opruimen gaat Rijkswaterstaat, volgens Rijkswaterstaat, nog tot kwart over tien duren. Er staat file vanaf Westpoort tot aan de Oud-Zuid, 5 kilometer. Het verkeer richting het noorden kan beter omrijden via de A10 Oost, via de Zeeburgertunnel. Op de A29 bergen op Zom-Rotterdam 4 kilometer voor knooppunt Zuidplein. ligt haar lading op de weg. Op de A76 Heerle richting Geleen. De nasleep van een ongeluk tussen knooppunt Ten Essen en Geleen 7 kilometer. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden, maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen.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 Check abu.nl Het NOS Radio In Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het rioolnetwerk in ons land is op 16.000 plekken doorboord. We hebben wat foto's gezien inmiddels en er gaat echt van alles doorheen. Leidingen voor gas, en drinkwater, het wordt er gewoon dwars doorheen geboord. Met alle gevolgen van dien. Blijf luisteren straks voor een fijn geurig verhaal. We gaan eerst naar techniek op de basisschool. Ja, wat had nou maar iets van techniek geweten, hè? Als je misschien niet door die rioolbuis heen geboord. De regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid... willen het vak wetenschap en techniek verplicht stellen op de basisschool... We gaan erover praten met VVD-kamerlid Anne Wil. Lucas, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zit hem daar uh, de toekomst in? Is daar een, een toenemend gebrek aan, aan mensen die daar verstand van hebben? Absoluut. We komen in uh, 2016 zo'n 170.000 technici tekorts op de arbeidsmarkt. Ja, en dat zou je dus kunnen oplossen uh, al op de basisschool, om uh, kinderen er daarna al warm voor te laten lopen? Ja, want we hebben eigenlijk alle talent voor beta hebben we keihard nodig. En wat we nu zien is dat ook op de basisschool we al heel veel talent mislopen. En dat komt eigenlijk omdat de meesters en juffen op de basisschool ja, niet altijd heel veel kaas hebben gegeven van het vak wetenschap en techniek. Dus wat wij willen is uh, vooral uh, de aandacht voor dat vak op de PABO, op de lerarenopleiding, uh, verbeteren. Zodat we straks allemaal geïnspireerde juffen en meesters uh, voor het klas hebben die dat vak kunnen geven. Oké, okay, mevrouw uh, Lucas, kent u het, uh, het initiatief Techniek in school? Er is ook een website, techniekinschool.nl? Ja, er zijn een heleboel initiatieven en ook een heleboel hele leuke uh, initiatieven. Ook de afgelopen twintig jaar ook al geweest. Yeah. Alleen wat wij zien is dat het nog niet het gewenste effect heeft gehad uh, in aantallen. Mm. Um, dus het blijft vaak beperkt tot een aantal scholen die daar meedoen. En wij vinden eigenlijk dat uh, ieder kind op iedere basisschool uh, recht heeft dat zijn talent wordt ontdekt ja. door zijn meester of senior. Dat is nu echt nog niet het geval. Maar misschien is het niet handig om nu het wiel opnieuw te gaan uitvinden. En is het handiger om dit soort initiatieven bij elkaar te zetten en daar uh, gezamenlijk iets te doen? Ja, we gaan het wiel ook zeker niet opnieuw uitvinden. Er zijn al een aantal uh, PABO's die zich gespecialiseerd hebben in uh, techniek. Die hebben ook al een, uh, een heel curriculum uh, ontwikkeld voor de PABO. En wat we eigenlijk willen is dat op alle PABO's uh, dat lespakket uh, gegeven gaat worden. Um, ja, dus we gaan het wiel zeker niet opnieuw uitvinden. Maar we gaan wel zorgen dat het wat structureler wordt aangepakt. En uh, dat het niet bij uh, een aantal initiatieven blijft. Meer geluisterd heeft de voorzitter van de PO-raad, Kete Kervenzee. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan, van het voorstel? Ja, ik ben het daar graag mee eens. Ik denk dat het heel erg nuttig is om kinderen al op jonge leeftijd nieuwsgierig te maken over hoe zit de wereld nou in elkaar. En hoe vroeger je daarmee begint, hoe logischer het wordt dat ze daarmee geïnteresseerd zijn, ook in de technische ja. kant van de en, samenleving. En waarom is daar dan nu op de pabo's nog niet zoveel aandacht voor? Nou, we zijn er wel mee bezig. U hoorde dat net in het gesprek ook. Er zijn een aantal pabo's die dit aan het ontwikkelen zijn. Maar ik ben het er ook mee eens dat het nog niet goed genoeg en beter uh, verspreid uh, zou kunnen worden. Dus uh, daar zijn we ons op dit moment ook uh, over aan het buigen. Ik zit ook uh, in een uh, werkgroep, better techniek, uh, wetenschap en techniek, die zich speciaal op basisscholen richt. We zitten natuurlijk wel met een praktische vraag dat we ook wel een behoorlijk vol programma al hebben in de basisscholen... Maar dit is zo essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Dat wil ik als eerste graag onderstrepen. Maar ook voor de arbeidsmarkt. En daar hebben we gewoon hartstikke rekening mee te houden. Nou, dus uh, doen. Maar, denk ik dan, mevrouw Kerverzee... dat ja. um, leraar worden techniek en wetenschap... terwijl je misschien ergens anders uh, veel meer geld kan verdienen... met de kennis die je hebt uh, als technicus... zouden dan de salarissen niet omhoog moeten voor deze groep docenten? Dat zou kunnen. Maar in uw vraag zit denk ik ook... Uh, moet het allemaal vakleerkrachten zijn. Mm -hmm. Ik denk dat je zeker uh, in de ontwikkelingsfase waar we het hier over hebben, tot en met 12 jaar, er ook heel veel onderwerpen zijn die een technische kant in zich hebben die je extra kan belichten. En dan is er aanleiding ook gewoon uh, voor alle leerkrachten te zorgen dat ze daar meer van weten, dat ze ook didactisch daar beter in geschoold worden, zodat je dat per onderdeel, wat je nu ook al in de verschillende programma's ziet, het kunt uh, ja. naar voren kunt halen en ja, extra... Ja. Ja. Ja, maar mensen die daar gevoel voor hebben, want die heb je dan dus ja. nodig, komen die naar de PAWO? Ja, dat is een kwestie van kip-ei, zeg ik altijd. Van op het moment dat je het programma daar ook mee op toerust, trek je ook mensen aan die daar meer geïnteresseerd zijn. Als je het veel meer naar andere kanten uitwerkt, muziek, waar natuurlijk ook uh, gelukkig veel aanleiding toe is. En het is zo'n grote groep, in het uh, basisonderwijs werken 160.000 mensen... Nou, dan zijn de talenten breed gespreid. Dus uh, ik zou zeggen, daar kun je genoeg verschillende type mensen op aantrekken. Oké, okay. en nog even terug naar u, mevrouw Lucas. Want um, jij moet ook over geld hebben. Hoeveel geld is hiervoor nodig? En hoeveel geld um, heeft u bedacht voor dit, uh, voor dit idee? Ja, er is in het, uh, in het herfstakkoord uh, is twee keer 50 miljoen uitgetrokken voor meer academische leraren en voor meer beta-docenten. Uh -huh. wat wij zeggen is dat we dat geld uh, ook voor een groot deel hiervoor uh, willen besteden. Dus we moeten uh, even nog zien hoeveel dit precies kost. We vragen dat ook weer aan de minister en de staatssecretaris. Dus Kamerleden kunnen veel, maar we kunnen niet uh, altijd precies uitzoeken uh, wat iets kost. Dus dat ligt ook... Uh, leggen we ook weer terug bij het ministerie. Maar we geven in ieder geval duidelijk aan dat wat ons betreft... dit een van de prioriteiten is voor de komende jaren. En als je dit hebt gedaan, als je zorgt dat het op de FABO's echt een vak wordt... zodat je goede docenten hebt, dan kun je daarna de volgende stap maken. En dat is wat mij betreft dat we ook kritisch gaan kijken... naar de cycle-toetsen in het basisonderwijs. En dat we zorgen dat die ook evenwichtig worden samengesteld. Hm. Ja, en over dat evenwicht gesproken, want voor de leerlingen... moeten die dan langer naar school of moeten uh, taal en rekenen dan maar iets inbinden? Nee, dat, uh, dat wordt heel, heel snel gezegd, maar het vak techniek wordt nu al heel vaak, staat wel op het lesrooster bij basisscholen. Alleen wordt op een manier ingevuld. Uh, bijvoorbeeld als, als handvaardigheid. Of juist, uh, uh, nou ja, je neemt een stencil mee naar huis en leest eens door um, uh, hoe het met de natuurkunde zit. En wij willen juist dat het uh, techniekvak wat al op het rooster staat, dat, dat op een uh, inspirerende en goede manier wordt ingevuld. En daar is echt nog een wereld winnen. Dus we hebben het echt niet uh, onmiddellijk over uh, heel veel meer lesuren. Het gaat erom dat de tijd weer op school is. Dat daar ook meer aandacht uh, komt uh, voor op een leuke manier uh, wetenschap en techniek lesgeven. Goed. Anne Wil Lucas van de VVD en Ketik Rwc van de PO-raad. Hartelijk dank. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de neus dicht. We gaan het over de riolering hebben. Rioolnetwerk in Nederland is op zo'n 16.000 plekken doorboord. Leidingen voor uh, gas, elektriciteit, drinkwater en ook telecom worden gewoon weg door de leidingleggers dwars door het riool geboord. En dat kan tot grote problemen leiden. We praten erover met Hugo Gastkemper, directeur van de Stichting RioNet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb wat plaatjes uh, gezien. Uh, dat, dat ziet er vrij uit, zeg. Er wordt echt letterlijk dwars door het riool geboord. En dat, we zeiden het dat al, dat, dat kan van alles zijn. Ik zie daar uh, gele leidingen lopen, blauwe, uh, groene. Hoe kan het dat, dat, dat het er zo dwars doorheen wordt geboord? Ja, we leggen steeds meer kabels en leidingen in de ondergrond. Dat is op zich heel nuttig. Maar vooral bij ongestuurde boringen gaat het wel eens mis. Ongestuurde boringen? Wat zijn dat? Dat zijn boringen waar je aan het begin wel de richting gaat bepalen... Uh, maar daarna uh, wordt er een, een zware ijzeren kern uh, door de grond getikt. Uh -huh. Als hij iets tegenkomt, uh, dan kan die kern makkelijk uh, gaan afwijken. Uh, kan het naar boven, naar beneden en uh, misschien nog wel ongeveer op de goede plaats uitkomen. Maar ondertussen is niet opgemerkt dat je dwars door een riool gaat... of uh, door een andere leiding of een ander obstakel. Het is ook niet af en toe meneer Gaskepper, toegestaan dat je er doorheen gaat. Want ik zie die plaatjes ook, uh, die Lara beschrijft. Het lijkt af en toe ook wel heel professioneel gebeurd. Gebeuren, dat het daar is gebeurd. Ja, Professioneel kapotmaken is toch kapotmaken. <laughs> <Ja. laughs> dat maakt dus niks uit. En, en, het, en het riool wordt erdoor verstopt. En dat, het mag, niet. En nee, dat het mag niet. Het riool wordt erdoor verstopt. Het de, de, de, de ja, water kan want, niet goed meer doorheen. Even voor de luisteraars, die zien het niet. Maar je, er blijft van alles aan hangen ook. Hè, aan wat daar vervolgens doorheen geboord wordt. Nee. Het is niet heel fris wat ik nou vertel, maar het, ja, is, het dat, is wel de, te zien. De, de, de, de, de, de, Kijk, sowieso moet je geen, uh, uh, geen doekjes uh, en, en andere vast afval door het riool gooien. Natte binnen doekjes en, dan, en dat soort dingen. Ja. En die willen ontzettend <gacht> handig hangen achter uh, leidingen die daar uh, dwars door het riool lopen. Uh, en dat is uh, uh, niet alleen vies, maar dat is niet eens het grootste probleem, want het riool is gewoon vies. Uh, uh, maar uh, verstopt het riool, belemmert het, het kan ook, uh, er kan ook zand in lopen. Maar ja, en, kan het ook zijn dat het lekt daardoor? Het kan ook, uh, rioolwater kan ook uh, in de bodem lopen uh, en zorgt daarvoor vervuiling. Uh, meestal wordt dat ook wel door bacteriën dan weer uh, opgegeten. Uh, maar ook dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja. U gaf er net al iets van aan, is het onachtzaamheid, onwetendheid? Want er zijn toch ook allemaal kaarten van waar al die leidingen lopen die kaarten kunnen nog uh, uh, echt wel beter. In het platte vlak uh, is het nu verplicht om uh, te registreren waar kabels en leidingen liggen. Maar de diepteligging uh, die is niet uh, verplicht. En uh, die hoef je dus als uh, kabeleigenaar uh, niet uh, te vermelden als iemand anders een, uh, uh, wil gaan boren. Um, dus dat willen we dat verbeterd wordt. En uh, in de tweede plaats uh, kan de hele registratie beter, maar kan er ook uh, zorgvuldiger geboord worden. Uh, en we zouden ook graag willen dat die technieken uh, verbeteren. Uh, zodanig dat je weet waar die kop blijft. Uh, uh, en uh, obstakels uh, uh, die je tegenkomt, uh, da daar rekening mee kunt houden. Ja. En wie er toch doorheen gaat? Uh, boete betalen? Schade verhalen? Nou, schade verhalen. Dat is uh, het belangrijkste. En uh, helaas blijkt het in een aantal gevallen zo... Uh, dat de veroorzaker uh, niet goed te vinden is... Uh, of ontkent dat het probleem gemaakt heeft. Uh, en dan uh, draait de gemeente ervoor op. Uh, en dus wij als uh, betalers van uh, rioolbelasting. Ja. Nou, meneer Gaskemper, uh, succes met uw strijd tegen het doorboren. Wij gaan verder. En hartelijk dank, Hugo Gaskemper, directeur van de stichting RioNet. Dadelijk. November volgend jaar moet de vark de wapens hebben neergelegd. Dat vindt de Colombiaanse president Santos. Gaat dat gebeuren? Dat is de grote vraag. Moet hij zo het antwoord op? Eerst naar Kees Kwaks. Nou, hoe is het inmiddels, Kees? Een aflopende spitsselaar, behalve dan in de regio Amsterdam... want daar zijn toch al behoorlijke problemen vanwege die afsluiting... aan de westkant de binnenring, de A10, richting Zaandam. na het ongeluk. Nog altijd de afsluiting tussen Westpoort en knooppunt Koemplein, Volgens Rijkswaterstaat tot de toe 10... Um, er staat file uh, Vanaf Watergasmeer naar Knoopend Koenplein 7 kilometer. Vanaf Westpoort naar Knoopend meer staat 5 kilometer. Verkeer richting het noord dat kan dus omrijden via de Ring Oost, via de Zeeburgertunnel. En verder loopt de spits af, is er nog wat vertraging in de regio Rotterdam op de A29. Daar lag die container. Bij het Vaanplein staat nog 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ajax verloor gisteren met 4-1 van Real Madrid. Ondanks de kantloze nederlaag komt de Amsterdamse club toch uit... in de Europa League naar de winterstop. Omdat ze als derde eindigde in de pool. Niet vanwege de eigen prestaties dus, tenminste niet van gisteravond... maar omdat Borussia Dortmund voor eigen publiek won van Manchester City. En daarom stond ajax Deli blind... na de wedstrijd toch met een beetje dubbel gevoel. Moet ik eigenlijk nu feliciteren? Uh... Ja, als je doelt op de Europa League dan wel, maar met de wedstrijd liever niet. Wat is er gebeurd in de rust? Uh, ja, het uh, uh, was een goede bespreking in de rust. En er uh, ja, werd even een paar keer gescholden heen en weer naar elkaar. En, uh, ja, dat was wel nodig. Want uh, we waren in de eerste helft uh, op sommige momenten gewoon niet scherp genoeg. Ja, Want die eerste helft waren jullie zo slecht? Was real zo goed? Uh, nou ja, je weet dat al uh, ontzettend goed is in de omschakeling. Ja, als je dan uh, bepaalde foutenballen zo in de voeten speelt, waar een counter uit komt, dan ja, weet je dat dat een uh, sterke punt is. En, uh, ja, dan mogen we niet uh, op bepaalde momenten een balvlies leiden. En dat gebeurde wel. En, uh, ja, dat mag gewoon niet gebeuren op dit niveau. En uh, ja, in dit soort wedstrijden. Maar je ook een beetje teleurgesteld dat je de goede lijn van afgelopen zaterdag tegen PSV totaal niet wist door te zetten. Nou ja, het is natuurlijk een hele andere wedstrijd. Uh, als je zo speelt tegen PSV uh, wil je die lijn natuurlijk wel doorzetten. Maar ja, je moet ook niet vergeten dat je tegen Real Madrid speelt. En, uh, ja, tuurlijk gingen we met een positief gevoel hierheen. En natuurlijk gingen we erheen om te winnen. En het, of een goed resultaat neer te zetten. Maar ja, uh, het goede gevoel uh, van PSV dat, uh, dat is er nog steeds wel. Ja, en nu? Uh, bedoel, uh, komende zondag wacht alweer Groningen. Uh, de, Europa, of zaterdag, uh, de Europa League uh, gaat, gaat nu door. Die finale in Amsterdam is nog heel ver weg, hè? Ja, hij is er weg, maar hij is haalbaar, dus uh, daar gaan we voor. Deli Blind van Ajax en Twan van Peperstraten sprak met hem. Het is tien minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. November 2013, dat is de deadline die de Colombiaanse president Santos stelt... aan het vredesoverleg met de farc rebellen Santos wil dat de besprekingen tegen die tijd echt resultaat hebben opgeleverd. Het vredesoverleg wordt vandaag hervat in de Cubaanse hoofdstad Havana. Correspondent Kees Elenbaas in Colombia over waarom de president met een deadline komt. Hij is een beetje geïrriteerd, Santos. En dat komt omdat het niet goed gaat met zijn, zijn rating, zijn, zijn waardering. Die is uh, behoorlijk teruggelopen van, van 65% naar net... Uh, 51 procent. Maar bovendien de, de waardering voor het vredesproces... dat ziet hij ook teruglopen. Er is toch wat, wat sceptisch, uh, ook door de persconferentie... die van de kant van de FARC zijn gegeven vanuit uh, Havana... Uh, de, de waardering voor, de, voor dat vredesproces, de hoop op dat vredesproces, dat was bijna driekwart van alle Colombianen. Maar dat zit nu op 49 procent volgens de laatste peiling. Dus ja, Santos die zag zich genoodzaakt om uh, wat, wat spierballen te tonen. Hij heeft een streep getrokken. Okay. En het mag niet langer dan maximaal een jaar duren, heeft hij gezegd. Ja, we hoorden uh, Tanja Nijmeijer in een korte quote uh, dat zij aangeeft dat het allemaal heel gemoedelijk gaat. Dat er een gemoedelijke sfeer is. Niet, niet, niet zozeer onder vrienden, zei ze lachend... maar wel dat het gemoedelijk gaat, vriendelijk. Betekent dat ook dat ze er misschien snel uit zouden kunnen zijn? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Uh, ja, uh, Tanja heeft haar, haar rol als, als perschef uh, duidelijk opgepakt. Ik heb begrepen dat ze inderdaad tegen de BBC heeft gezegd... dat er soms zelfs grapjes worden gemaakt aan tafel. Dus dat is weer uh, redelijk goed is, maar het gaat toch uh, echt uh, langzaam hoor, stapje voor stapje. Een van de redenen dat het zo langzaam gaat, dat is, uh, daar hebben we het een tijdje geleden al over gehad, dat zijn al die maatschappelijke groeperingen die bij dat vredesproces moeten worden betrokken. In negen provincies van Colombia vinden allerlei gesprekken plaats. Er zijn maar liefst 1300 groepen die zich bezighouden met dat vredesproces. Er zijn vrouwengroepen, boerengroepen, uh, uh, vredesgroepen, jongeren, ouderen. En die uh, geven allemaal input naar die, die tafel waar ze vandaag weer gaan praten in, in, in Havana. Dus dat is een heleboel waar ze het over moeten hebben. En dat vertraagt het proces aanzienlijk. Hm. Maar heeft die eerste ronde dan wel wat opgeleverd? Want je zou denken, nou, ze beginnen nu aan de volgende fase, dan is er al iets bereikt. Nou, het is niet echt een volgende fase hoor. Laten we ons daar niet in vergissen. President Santos die heeft een, een soort balans opgemaakt uh, tegenover het. Uh, het congres hier in, in, in Colombia. En iedereen was het erover eens dat. Ja, de, de eerste gesprekken die zijn positief. De balans is, is positief. Het gaat redelijk goed, maar het gaat langzaam. En men heeft het nog steeds over die landhervormingen. En echt het heikele punt bij die onderhandelingen. Eh, daar hebben ze elf dagen over gesproken. En dat gaat zeker in de komende weken nog door. Correspondent Kees, Elenbaas over de onderhandeling tussen de FARC en de Colombiaanse regering. 9 minuten voor half tien naar Mino Remmers. Die uh, is al de hele ochtend in Eindhoven. Waar hij uh, nou, vol bewondering heeft gekeken naar de schoonspringers. Hè. Dat kunnen we wel stellen, Mino. Terwijl hier de schoonspringers hun salto maken... is in het bad hier naast Marcel Wouda aan de slag. Um, het zwemmen heeft wel geld gekregen. Ook niet alles wat, wat de sport wilde, maar toch. Ja, ik denk dat wij hebben een mooie verruiming van onze budgetten... En um, ja, ik denk dat dat voor ons nodig is als wij onze ambitie uh, willen waarmaken en in uh, 2016-2020 willen doorgroeien en ja, naar na die uh, medailles, uh, dan, dat, dat, dan is dat nodig. Maar hoe is het dan om zeg maar, in het bad van de buren te kijken waar ze het geld moeten ontberen, terwijl ze er keihard aan werken op dezelfde tijdstippen? Ja, dat is zuur. Het is echt een programma in, uh, dat in ontwikkeling is. Uh, ik, ik kom hier al een aantal jaren en ik zie mijn collega hier natuurlijk dat programma draaien. En je ziet die groep groeien, ontwikkelen. Uh, ook qua niveau. Dat, dat soort dingen hebben gewoon tijd nodig. En ze krijgen gewoon geen tijd om het af te maken. Nee. Hoeveel begrippen ze dan voor de keuze van de sportkoepel NOC en NSF? Ja, ze uh, moeten iets natuurlijk. Ja, je, je moet keuzes maken. Ik, er zitten zeer kundige mensen, die hebben daar heel goed over nagedacht. Dus ik denk dat ze ook wel daarin de juiste keuzes en beslissingen hebben genomen. Toch blijft dat een zure beslissing voor deze groep hier. Ja, ja, niks aan te doen, hè? Nee, er is helemaal niks aan Lang doorgaan, hè? Dat is het. Nou nee, ja, ik denk dat dat uh, hun uh, ondernemerschap moet gaan uh, aanwakkeren. En de, ze zullen zelf hun uh, programma moeten gaan, uh, gaan redden met elkaar. En uh, ik denk dat ze daar alles aan gaan doen om dat ook voor elkaar te krijgen. De training begint zo. Wat gaan jullie doen hiernaast? <laughs> we gaan uh, eerst even zwemmen en dan gaan we met de schoonspringcoach hier wat uh, sprongvormen doen. Oké. Okay. Dat is een beetje toeval. maar uh, ja. Jullie helpen elkaar wel? Nou, ik heb, uh, ik heb bedacht uh, bij ons in het zwemmen gaat het met name bij de start om controle van beweging. Nou, daar weet hij, de schoonspringcoach alles van. Dus ik heb hem gevraagd. Hij vindt dat heel leuk. Dus we hebben vandaag de eerste keer dat we dat gaan doen. Dat kan in het bad hiernaast, want dat is... Het zit helemaal vol met high-tech, met onderwater sensoren, camera's en van alles. Daarom is dat handig, hè? Ja, dat is superhandig. Je kan elke beweging tot in detail analyseren, bekijken, terughalen. Uh, ja, dat is gewoon geweldig. Dat, dat, is, uh, dat is technologie, maar ook technologie uh, wat we wat de dagelijkse praktijk echt toepassen. Zo helpt de zwemmer de schoonspringer toch wel in deze barre tijden. Ja, absoluut. En terwijl de professionals aan het oefenen zijn, is in het bad ernaast, zijn de schoonzwemsters bezig toch? De schoonzwemsters, nee, ja. meer de amateurs. Ja. <laughs> meer de plons-plons amateurs? Ja. ja, hoor. Elke ochtend? Nee, nee, nee, één keer in de week. Goedemiddags ochtend, een uurtje. Ja. Wij, zeg, wij zijn vanochtend aanwezig geweest bij de schoonspringers achter mij. Uh, Jullie ja, krijgen geen geld meer hè, van de, de sportkoepel. Oh, is dat zo? Ja, niks meer krijgen ze. Nou, dat is jammer voor ze. Ja. ja. Ja, wij krijgen ook geen geld. Maar ja, als je topsport wil beoefenen, dan uh, denk ik dat er wel wat uh, geld in geïnvesteerd moet worden. Terwijl ik naar die duiktoren kijk, dan denk ik, wat een sponsornamen kunnen erop. Zeg, hij is 10 meter hoog. Ja, hij is helemaal leeg, hè? staat niks op. Nee. Nee, nou, goed idee. Ja. En jullie zijn gewoon een clubje, lekker gezellig, in Juist. de tongelreep. In het tongenreep. nou we zijn niet echt een clubje, gewoon een paar vriendinnen die uh, uh, moeten bewegen af en toe. En dat doen we dan één keer in de week. Dat ja, zou de verslaggever ook eens moeten doen. Hè. Maar ja, zwembroek vergeten, heel stom. Ja, ja. ja. Maar het koffie drinken daarna is eigenlijk, uh, dat doen we het voor Oh, ja? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Dat is mooi meegenomen ja, de uh, beweging. Maar, uh, het is een 50 meter bad. Uh, ja. in hoeveel tijd doet, doet u het? Ik heb geen vrouw idee, we zwemmen nee? een uur en hoeveel baantjes zal ik nee, maken. Ik uh, bedoel de tijd natuurlijk. De tijd, de tijd. Ik heb geen idee. Ik tel het niet. Nee. Ik ben al blij dat het de soepeltjes gaat af en toe. Ja. ja. Het is toch wel zuur, hè? Die topsporters, die, zitten hier op, die waren hier twee uur eerder dan u hier met, met de gezellige dames. Ja, klopt. Ik doe het ze echt niet na. Nee? Nee. En dat zes dagen in de week? Ja, ja. Ik, ik vind het heel knap. Maar het is niet voor mij weggelegd. Nee, nee. absoluut niet. Nee, ik, uh, ik vind het heel knap. Elke dag uh, die, uh, die passie en, uh, en ervoor gaan en, uh, en een doel stellen. En dat echt, uh, ja, dat... Uh, Mooi. Jammer dat er ook zo weinig belangstelling voor is, hè? Uh, nou, ja, ik denk voor zwemmen dat het op zich nog wel meevalt. Maar ja, hoe meer successen dat er zijn, hoe meer belangstelling dat er vaak voor is... Ja. Hè, voor het grote publiek. Daar gaan de pegels naartoe, naar de medailles. Nou, vooruit maar weer. Wordt het een schoolslagje? Het wordt een schoolslagje. Ik denk dat het daarbij blijft vandaag. <lacht> vooruit dan maar. Dankjewel. Tot ziens. Mijn was dat vanuit Eindhoven. Vijf voor half tien geweest. We staan nog even stil bij het overlijden van animator Gerrit van Dijk. Hij is 73 jaar geworden. Het bericht komt van het Haarlems Dagblad... waarvoor Van Dijk jarenlang cartoons tekende. We praten erover met Joost Zwarte. Meneer Zwarte, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Van Dijk uh, is wereldberoemd... Uh, want hij heeft veel internationale prijzen gewonnen... Hè, voor zijn korte animatiefilms. Ja. Wat was het bijzondere aan zijn tekenen? Nou, kijk, uh, Gerrit van Dijk is vooral een, uh, een ideeënman. Dus hij heeft... Uh... Los van al die animaties heeft hij ontzettend veel uh, dingen getekend. Hij heeft cartoons getekend voor het Haarums uh, Dagblad. En hij heeft ook uh, allerlei zaken ontworpen en als beeldend kunstenaar actief geweest. Hij, hij was erg maatschappelijk betrokken. En dat vond je altijd terug in zowel zijn films als ook in zijn andere kunstenaarsactiviteiten. Waar zag je dat in terug? Nou bijvoorbeeld uh, op een goed moment uh, uh, had hij een plan bedacht om een... Uh, om een uh, uh, een matje te ontwerpen en dat uh, dat dat is uiteindelijk geïnstalleerd op de stoep van het stadhuis dat de politici op het matje konden worden geroepen mm -hmm. en uh, iedere keer als je daar langs uh, liep langs de grote markt dan realiseer je dat die politici dat hij op het matje konden worden geroepen en dat heeft hij voor elkaar gekregen. Dat is hij gewoon uit zichzelf dat initiatief ontwikkeld en eh, net zolang de politiek bewerkt... dat ze meer akkoord waren dat het matje nu in de stoep ligt eh, bij het stadhuis. En zo had hij voortdurend van dergelijke acties. En, en waar kwam dat vandaan bij Van Dijk? Nou, ik denk dat die, uh, die maatschappelijke betrokkenheid, die zat er gewoon in. It, it, ik denk uh, dat het ook uh, aangewakkerd is in de tijd dat, uh, dat, dat Provo ook ontstond in Nederland. Dus, uh, en hij kon als kunstenaar, kon hij met ludieke acties, kon hij, uh, kon hij die mensen laten nadenken. En die, die animatiefilms uh, van die korte films, uh, meneer ja. Zwarte, want het, het bepaalt niet Pixar of Disney, zoals dat er uitzag. Nee. Nee. Wat sprak daar zo in aan? Nou, het is dat hij, uh, uh, dat hij op eigen hout. Hij ontwikkelde natuurlijk zijn, uh, zijn, zijn scenario's. Uh, en vooral de beweging speelde een hele belangrijke rol. Dus uh, uh, er werd niet zozeer een verhaaltje verteld, als wel dat het, het ene, uh, ja, de ene actie die ging over in een andere actie op een, op een manier die je, die je niet zo gauw uh, zag bij andere filmers. En uh, hij tekende dat altijd heel schetsmatig. Mm. Dus uh, met veel arseringen en dat, dat bleef maar bewegen, dat bleef maar doorgaan. En dat was inderdaad ver weg van, uh, van wat bij de gangbare animaties uh, te zien is. Dus uh, uh, wat je bij Disney films ziet, overigens wat prachtige films zijn. Maar uh, dat is totaal iets anders wat, uh, wat Gerrit van Dijk deed. Hij praat... Hij plaatste zichzelf daar uh, uh, tegenover. Ja, en en uh, I Move So I Am is, is een bekroonde animatiefilm van hem. Prachtig ook, hoe die tekenen zelf daarin terug laat komen. Wat, ja. wat vond u zijn mooiste werk? Nou, ik vind dat I move so I am, dat is wel een hele bijzondere. Daarin heeft hij ook uh, elementen van, uh, van Maurits Escher, heeft hij, uh, heeft hij verwerkt, eigenlijk als uitgangspunt gebruikt. Uh, die tekening waarbij Maurits Escher uh, twee handen elkaar laten tekenen. En hij heeft dat uh, als, als thema ingezet en uh, is dan zichzelf helemaal gaan tekenen. Bijzonder hè? Ja, dat is heel bijzonder. Bijzondere man ook? Ja, absoluut. En uh, het is ook iemand die je uh, die wenst, uh, iedere stad wens je zo iemand toe, die, die, die kritisch uh, naar zijn omgeving kijkt en dan altijd weer verrassend met zijn uh, culturele zaken uit de, hoek, uit, uit de hoek komt. Meneer Zwarte, dank dat u bij, met ons even stil wilde staan bij het overlijden. Graag ja, he? gedaan. Ja, zal... uh, meer over Gerrit van Dijk vindt u op onze website nos.nl, daar ook de animatie Pas deux. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal De CARO gaat verder op Radio 1 met goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven, Kokkeman, Marcel, goedemorgen. Wat ga je doen? Opnieuw dreigt er een leraar tekort. Hoe kan het toch telkens gebeuren? Uh, dat gaat te veel. Hè? Eerst te veel, dan weer te weinig, dan weer te veel, dan weer te weinig. En hoe gaan we voorkomen dat er straks te weinig docenten zijn om onze kinderen te gaan onderwijzen? En dan zijn er ook nog docenten die techniek moeten gaan geven. Het nieuws van vandaag natuurlijk ook bij jullie. Uh, en uh, dan is er een nieuwe wapenwetloop. Goedemorgen. Een Goedemorgen. nieuwe wapenwetloop nee, die recht, want Rusland droomt van een eigen raketschild. En er is één groep in de samenleving die onegenredig uh, zwaar wordt getroffen... door de kabinetsplannen, en dat zijn de Limburgers. O, Althans, klemen ze zelf. Ook daar nog door. Ook daar nog door, no. en daarover hoor je straks ook nog meer bij ons. Bij de KRO, dus eerst nu het nieuws van half tien. Niets over een wapenwetloop, denk ik. Roel <laughs> Radio 1. Het NOS-journaal. Op zo'n 16.000 plaatsen in Nederland zijn leidingen voor bijvoorbeeld telecom, gas en elektriciteit dwars door een riool geboord. Dat zegt de stichting Rionet. Volgens de stichting is er risico op instorting, gasexplosies, kortsluiting en drinkwaterbesmetting. Het herstellen van de rioleringen gaat tientallen miljoenen euro's kosten, zegt Rionet in een rapport. De Tweede Kamer wil dat alle leerlingen op basisscholen het vak wetenschap en techniek krijgen. De regeringspartijen VVD en PvdA denken dat meer mensen een beroep in die richting zullen kiezen als ze al jong met techniek te maken krijgen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt een bijna botsing tussen twee vliegtuigen bovenuit geest. Vliegtuigen van KLM en het Indonesische Garuda zouden in de ochtend van 13 november op elkaar zijn afgevlogen. De piloten konden een ramp voorkomen doordat ze allebei op het laatste moment een uitwijkmanoeuvre inzetten het Duitse aardgas- en oliebedrijf Wintershout heeft voor het eerst in lange tijd olie gevonden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Uit het nieuwe veld kunnen minstens 30 miljoen vaten olie gewonnen worden. Het veld ligt 120 kilometer ten noorden van Den Helder. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie. Vooral nog files bij Amsterdam na het ongeluk aan de westkant van de stad op de Binnenring richting Zaandam. Daar is de weg dicht tussen Westpoort en Knopen Files tussen Osdorp en Knopen Koempplein 6 kilometer. Tussen Koemplein en de afrit Haarlem 3 en tussen Westpoort en Osdorp staat 2 kilometer. Verkeer richting Zaandam kan omrijden via de Ring Oost via de Zeeburgertunnel. Op de A27 Almere-Goorkum tussen Hilversum en Utrecht Noord nog 5 kilometer. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor het Zuidplein 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Enorm leraar en tekort dreigt in het onderwijs. Rusland droomt van een eigen raketschild. Limburg wordt evenredig getroffen door het nieuwe kabinet... en de ochtendtumeur van Koos Postema. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Tilburg. Bij een les cultureel kunstzinnige vorming. Een vak dat dreigt te verdwijnen van onze middelbare school. Twitter met ons mee, ook over dit onderwerp. Hashtag GML radio. Reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland. Eerst waren er te weinig, nu is er weer sprake van de van de docenten... maar over twee jaar hebben we juist weer een groot tekort. Blijkt uit berekeningen in opdracht van het Participatiefonds. We moeten nu actie ondernemen en mensen motiveren naar de pabo te gaan... zegt Walter Drescher van de Onderwijsbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak hebt u dat de afgelopen twintig jaar al gezegd? Ja, al heel keertjes, ja, klopt. Ja. Ja, want het is iedere keer zo dat er dan tekort dreigt. Dan moeten er weer mensen naar de Pabo. Dan zijn er opeens weer te veel, worden ze ontslagen. Dan is er weer meer of minder geld voor het onderwijs. Het is één grote yo-yo-beweging. Hoe kan dat toch? Nou, het heeft, het heeft nu ook iets met de crisis te maken. Het, het teruglopen van leerlingen kun je natuurlijk altijd uh, een jaar of wat van tevoren zien aankomen door de geboortecijfers bij te houden. Maar het kabinet uh, en het beleid hebben daar natuurlijk ook invloed op. Je ziet dat in de tijd van uh, minister Plasterk de belangstelling voor het leraarsvak uh, sterk toenam. Ja. Die is in de vorige kabinetsperiode weer drastisch uh, afgenomen. En dus wij proberen nu ook met minister Bussenmaker het gesprek op gang te brengen van probeer nou dat, dat beroep uh, interessant te maken. Het overschot wat we nu hebben dat is uh, vooral in de, in de plattelandsgebieden en in de grensregio's omdat daar de bevolking het sterkst uh, terugloopt. Ja. Maar de berekeningen geven aan dat dat een, uh, een tijdelijk overschot is. Ja, maar goed als je nu uh, op de nominatie staat om op straat gezet te worden dan heb je daar natuurlijk niks aan. Nou, dat is ook het probleem, want die mensen zijn opgeleid als leraar, die zijn klaar, die zijn ook uh, vaak heel, heel goed en heel enthousiast en, uh, en, en ambitieus. Ja. Maar als je die nu ontslaat, ja, dan gaan ze misschien uh, bij een verzekeringsmaatschappij of ergens anders uh, werken of uh, uh, bij de omroep, noemen we iets. Ja. En dan is je ze dus kwijt. Uh, dus dat, dat is ook zo jammer, ja. van zo'n tijdelijke dip, dat je heel heleboel uh, talent kwijtraakt. Ja, goed. Over vier jaar hebben we een tekort van 1400 fulltime docenten... blijkt uit dit onderzoek. Uh, hoeveel mensen worden er nu ontslagen? Nou, dat gaat nu nog uh, in, de, in, de, in, de, in de 100, 200 of zo. Maar wij hebben nu met, uh, met aan de minister voorgesteld... om een soort overgangsregeling te maken... Uh, dat je die mensen dus uh, eventjes niet ontslaat... omdat je weet dat je ze straks weer nodig hebt... Ja. Daar is geld voor nodig en daar is ook voor nodig... dat scholen met tekorten en, en, en overschotten... dat die met elkaar uh, daarover gaan communiceren. Dus ik hoop dat we daar wat aan kunnen doen. Ja, nou is er nog een nieuw plan. Namelijk de VVD en de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer... het nieuws van vanochtend. Die willen het vak wetenschap en techniek... in het basisonderwijs verplicht gaan stellen. En daar hebben ze dus ook extra uh, docenten en leerkrachten voor nodig. En die moeten dan uh, worden omgeschoold of bijgeschoold. Dat is misschien een oplossing voor de mensen... die op de nominatie staan om te verdwijnen. Ja, dat zou... Dat zou kunnen. Uh, de bedragen die daar genoemd werden, die, uh, die leken mij niet erg uh, indrukwekkend. Um, maar uh, op zich ben ik, daar, uh, ben ik daar geen tegenstander van. Uh, je, je ziet natuurlijk dat ook uh, voor het hele gebeuren in het onderwijs het goed is als uh, de kinderen al heel jong met, uh, met wetenschap en techniek in, in aanraking komen. Ja. Dus het lijkt me dat een uh, goede denkrichting. Dat is een goed plan. Is er ook genoeg geld voor om die docenten en leerkrachten om te scholen? Nou ja, dat, dat is een, ik hoorde een bedrag noemen van 5 tot miljoen of zo. Dat is, dat is in de, in de, in de cijfers waar wij mee rekenen, is dat niet zo erg veel. Hè? Dus daar moeten we dan eens even naar kijken. Je, je kunt het natuurlijk met veel bombardie aankondigen, maar uh, daarmee verdoezel je misschien dat het een uh, dat het een heel klein bedrag is. Maar we, we gaan kijken. Er is overigens al jaren natuurlijk het, uh, het project uh, Beta Techniek, wat heel veel doet in het uh, in het basisonderwijs. Ja. Er zijn ook hele, hele fraaie um, experimenten dat, dat hele jonge kinderen al echt in kleine context uh, wetenschappelijk onderzoek doen. Ja. Uh, maar um, het, om het nu verplicht te gaan stellen is natuurlijk een, een, een, een nieuwe fase. Ja. En uh, heeft gevolgen natuurlijk voor het hele lesrooster en dingen. Ja, goed, u hebt het ook over het herverdelen van geld bij scholen. Nou, als je het nieuws van deze week volgt, dan denk je... dan hadden ze de centen maar hier en daar wat beter moeten besteden... in plaats van uh, aan leaseauto's uitgeven gewoon aan leerlingen. Dat zou wel wat hebben geholpen. Hè? Um... Ja, dat klopt. ja. We, we hebben ook bepleit om de regels daarvoor strenger te maken. Ja, goed. Ja. Maar de vraag is: als je nu uh, misschien leerkracht wil worden en je leest de krant en je ziet radio en televisie en je hoort radio, dan, uh, dan denk je misschien dat ga ik toch maar even niet doen, want dan kom ik wel aan een baan als ik dan van die Pabo afkom? Nou ja. Dat is, dat is dus het het het publiciteitseffect en je ziet altijd dat bij, eh, bij berichten eh, dat, het, dat het effect eigenlijk groter is dan strikt genomen nodig nodig is. Nou ja, het zijn niet. De berichten zijn wel gebaseerd op de werkelijke cijfers, hè? Nee, maar kijk, je kunt als je nu gaat eh, eh, je kiest voor een lerarenopleiding, dan ben je over vier jaar weer leraar. Ja. En dan zijn die mensen nodig. Maar goed, dan zijn dat, we weer vier dat, jaar ja, verder. En dan alleen... heb ik u weer aan de telefoon. En dan, eh, en dan gaan er weer mensen worden ontslagen. En dan roept u ja, weer nee. dat er een schreeuwend tekort is. Dus we gaan er toch al jaren nee, op en af? Wat, maar dat komt ook. omdat de opvolgende kabinetten dus niet goed met de kwestie omgaan. Nee. Goed, de minister, minister Bussemaker is daar tegenwoordig... die heeft een oplossing bedacht, want echt heel veel geld heeft ze niet. Dat zegt ze ook. De minister wil docenten die nu worden ontslagen in Krimgemeenten... naar de Randstad lokken. Is dat een goed idee? Dat is op zich een goed idee. Er zijn twee, twee maren bij. Het ene is dat heel veel mensen natuurlijk een partner hebben... die ook een baan heeft... Ja. Die zullen niet zo makkelijk uh, kunnen verhuizen. Dan ga je heen en weer reizen. Hè? Nou ja, goed, dat gebeurt ook al veel. Uh, het is ook erg, erg druk in de trein tegenwoordig. Maar, ja. Ja. En het, het andere uh, punt is dat de minister dat dus via een soort uitzendconstructie uh, uh, uh, wil doen. En daar, en daar zijn wij ook helemaal niet voor. Maar het, die mensen ja. hebben dan toch gewoon werk in plaats van dat ze worden ontslagen. Dan moeten ze even in de ja. trein naar en, en dan is nood ze even op uitzendkrachtbasis. Uh, maar er zijn over 4 jaar 1400 fulltime docenten nodig. Dus die, die ja. hebben dan toch straks weer uitzicht op een vaste baan? I dat kunnen ze dus ook beslissen zonder de minister. En de vraag is even wat de rol van de minister dan is. Ja. Nou, die wil, die wil dus met die grote gemeentes gaan praten om eh, eh, het aantrekkelijk te maken. Dus bijvoorbeeld bemiddelen bij het vinden van een woning, eh, de, de faciliteiten om te kunnen parkeren, noem maar wat. En Zij eh, heeft daar plannen. En, en een van die dingen, dat is namelijk een soort uitzendbureau... Uh, daar heb ik uh, bezwaar tegen, uh, want ik vind dus niet dat je kinderen uh, moet confronteren met een soort, een soort duiventil situatie waarbij de meester of de juf uh, voortdurend iemand anders is van een uitzendbureau ofzo. Dat vind ik niet passen bij het, uh, het onderwijs. Maar via een uitzendbureau kan iemand toch ook voor een heel jaar worden ingehuurd of niet? Ja, dat kan. En nou, dan, dan kun je je dus afvragen of je daar dus het beroep mee aantrekkelijk maakt... als je dat op grote schaal gaat invoeren. Ja. Dus dan uh, bellen we elkaar over een poosje weer over het nieuwe tekorten. Nou, laten we dat maar afspreken, want dat zal er toch ja. wel van komen, denkt u niet? Ja, je zou het zeggen. Ja, ja. Goed. Walt Adrescher, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Ik dank u wel. Prima. Ja. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. De Britse dagbladen zien in de ochtendmisselijkheid van Kate, de echtgenote van Prins William... een signaal dat ze zwanger zou kunnen zijn van een tweeling. Maar klopt die bewering wel? Het antwoord komt van Gerard Visser, die is hoogleraar gynecologie aan het Utrechtse UMC. Die verhalen kloppen, inderdaad. Als je dan kijkt naar tweelingen en misselijkheid, dan komt het daar veel vaker weer voor. En de reden daarvan is dat bij tweelingen al in de hele vroege zwangerschap de hormonen aanzienlijk hoger zijn dan de eenlingen. En dit zijn die hormonen die pieken heel vroeg in de zwangerschap, ongeveer bij twee maanden. En die leiden vaak tot misselijkheid en overgeven. En uh, ja, bij tweelingen meer hormonen, meer misselijkheid, meer overgeven. Dat betekent nog niet dat uh, dit ook zeker een tweeling zal zijn. Want tweelingen spontaan komen voor ongeveer 1 op de 100 zwangerschappen. En als we nu aannemen dat de kans dan een factor 10 verhoogt, is... dan zou je kunnen zeggen, nou, de kans dat deze baby een tweeling zal zijn... is ongeveer 10%, maar dat is volledig een slag in de lucht. Wat we wel kunnen zeggen is dat het aanstaande oude paard het ongetwijfeld al weet. Want vroeger in de zwangerschap kun je er naar kijken... en kun je met een echo zien of het een één of een tweeling is. Zij weten het dus, bij u nog. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar Goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag. Nog nu naar Tilburg. Naar uh, Marielle Beers in de schoolbankjes. Ik wil eigenlijk dat jullie even in duo's gaan kijken... ...naar die begrippen die daaronder staan en dat je probeert uit te leggen... ...waarom dat deze persoon nou wel of niet heel erg heldhaftig is. En dus hoe je dat kunt zien aan die begrippen die we hieronder hebben staan. Dus de lichaamshouding, de gebaren, uh, de mimiek. Hoe kun je daaraan zien of dat een held is en waaraan kun je het zien? Krijg je nu even de tijd voor om in duo's te overleggen en dan kom ik zo meteen terug en dan gaan we het klassikaal verder bespreken. En terwijl de leerlingen zich nu over die helden buigen, ik herkende in ieder geval uh, de denken van Rodin en Batman, uh, gaan wij even in een uh, stiller hoekje staan. Uh, Marie-Thérèse van der Kamp, de docent van het CKV, zoals ik het maar noem, cultureel kunstzinnige vorming, voor één keer de hele volledige titel. Uh, dit vak uh, dreigt te verdwijnen. Ja, helaas wel. De vorige minister heeft nog op de valreep, terwijl ze dimensionair was, besloten om dit vak te gaan schrappen. Althans, ze heeft een conceptwetsvoorstel neergelegd en dat wetsvoorstel heeft ze aan het veld voorgelegd. En nou ja, we hebben gelukkig kunnen merken dat er heel erg veel verzet is vanuit het land. Uh, van alle soorten richtingen. Dus zowel leerlingen als ouders, als docenten, als opleidingen. Uh, dus ook vervolgopleidingen als hogescholen en universiteiten. Uh, er is eigenlijk heel erg veel verzet tegen het schrappen van dit vak. Omdat eigenlijk iedereen snapt dat dit toch een heel waardevol vak is. Elke leerling... Maar mensen denken vaak, het is een beetje een luxe vak. Ja. Hè? Engels is belangrijk, wiskunde is belangrijk. Ja, nou ja, als je gaat kijken wat soms gezegd wordt over kunst en cultuur, is van nou, je gaat even naar de Schouwburg en dan heb je het wel gehoord. Gehad en wat leer je daar nou van? Maar ze vergeten dan dat het gewoon echt een schoolvak is. En ja, vergelijkbaar, als je naar Engeland zou gaan... en je zou daar Engels spreken en je zou dan zeggen... oké, okay, dan hoef je het vak niet meer te geven... dat is eigenlijk een beetje de vergelijking die dus opgaat voor dat vak CKV. Dus uh, scholen en docenten, die vullen dat vak heel erg verantwoord in. Die denken goed na over hoe dat je leerprocessen kunt vormgeven. En dat heeft de minister kennelijk vergeten te onderzoeken. Want ja, ze heeft eigenlijk helemaal geen onderzoek gedaan. En dit was eigenlijk een soort noodoplossing... En ja, daarbij heeft ze denk ik een fout gemaakt die gelukkig deze minister nog kan herstellen... Want we hebben het nu over minister van Bijsterveld, ja. CDA-minister. Nu is er een PvdA-minister. Klopt. Bussemaker. Ja. Uh, denkt u dat er een andere wind gaat waaien? Ik hoop dat er een andere wind gaat waaien. En ik heb er eigenlijk toch ook wel vertrouwen in dat uh, deze minister is ook afkomstig uit het onderwijs. En ik denk dat zij wel snapt dat leerprocessen toch niet zomaar uh, plaatsvinden. Dat je daar gekwalificeerde docenten voor nodig hebt. En die kun je alleen maar aanstellen als je ook een vak hebt. En dus moet het vak behouden blijven. Mocht het vak worden geschrapt, dan verliezen ook 1500 docenten hun baan. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar wat is het gevolg voor de leerlingen? Nou, voor de leerlingen vind ik het eigenlijk het allerergste. Want die leerlingen, kijk, kunst is iets wat zo oud is als de mensheid. En elke leerling heeft gewoon recht op culturele vorming. En het is ook belangrijk voor hun toekomst, want ze leren niet alleen maar uh, de kennis van de cultuur van Nederland, waardoor ze ook ja, niet vervreemd raken in een geglobaliseerde wereld. Maar ze leren ook creatieve vermogens ontwikkelen. En dat is iets wat de multinationals wereldwijd zeggen dat dat een van de belangrijkste vaardigheden voor de toekomst is. Want u bent niet alleen uh, vakdocent hier, ja. u doet ook promotieonderzoek. Klopt. Ik ben een van de docenten die met uh, eerst met een lerarenbeurs een studie heeft gevolgd en nu dus een promotieonderzoek kan doen. En dat doe ik naar creativiteit bij de uh, CKV-leerlingen. En ja, we hebben al gemerkt in een eerste onderzoek dat we toch positieve effecten konden vinden van een interventie. Dus dat laat zien dat je ook die creativiteit echt kunt ontwikkelen. En dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten. Maar daarvoor hebben we een vak nodig. En we hebben, nou juist creativiteit is zo belangrijk voor onze. Uh, nieuwe economie, om te zorgen dat we een topland blijven. Uh, vandaag spreekt de Tweede Kamer over. Ja. Denkt u dat ze de boodschap aankomt? Uh, nou, we hebben gisteren dus een petitie aangeboden aan Kamerleden... en daar kregen we toch positieve reacties op. En we, kregen ook, we merken ook dat steeds meer partijen toch zien... dat er een mistgordijn opgetrokken is door de vorige minister. Waarschijnlijk om de gemaakte fout een beetje te verhullen. Maar uh, gelukkig ja, zien we dus dat er veel partijen zijn... in toenemende mate die snappen dat dit vak echt behouden moet blijven... voor alle leerlingen. Nou, dan kunt dat... u ook gauw nu weer terug naar de klas... kijken doen. wat ze ervan gemaakt Gaan hebben. Gaan okay. we was dat van Marielle Beers. Tax Rusland droomt van een eigen raketschild. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag 1980. Ja, deze dag, 5 december dus in 1980, zendt de Vara de eerste Kinderen voor Kinderen uit. Het bekendste nummer uit die aflevering is Ik heb zo wa, wa, wa, wa, enzovoorts, gewaanzinnig gedroomd, werd gezonden door een klein meisje genaamd Annemiek Stuurman. Dat kleine meisje is nu groot en ze kijkt nog altijd met veel plezier terug op het grote succes van een van de bekendste Kinderen voor Kinderen liedjes. Op school hadden wij een hele enthousiaste leraar die uh, heel veel van muziek hield. De Vara zocht kinderen die het leuk vonden om te zingen en die zijn een aantal scholen langs geweest. Ja, zo ook kwamen ze terecht bij onze school. En toen heeft mijn leraar eigenlijk gezegd nou, dat is ook wel wat voor jou. Ga ook naar die audits. Nou, ik herinner me als ik goed terugdenk, het is een hele tijd geleden, dan herinner ik me dat dat volgens mij het liedje "Ain't She Sweet" was. Ik weet niet waarom ik die keuze had gemaakt, maar daar kon ik wel lekker in zwingen en dat liedje kende ik. Het grappige wat ik me ook herinner was dat het volgens mij in een gymzaal was ergens en dat er zo'n oude cassette recorder werd gebruikt en dan moest je beginnen met zingen, dan drukte ze op de, op de knop. Ja, en dan namen ze het op. konden aangeven welke liedjes je leuk vond... en welke je eventueel zou willen zingen. En nou herinner ik me ook heel goed dat waanzinnig Droomd... eigenlijk een beetje buiten de boot viel... en iedereen dat ja maar een beetje een apart liedje vond. Dus dat is juist wel grappig geweest... dat, dat juist dat het liedje is geweest uh, ja, wat iedereen zich nog herinnert. Eens in het jaar, dan droom je zo raar... dat je het niet gauw vergeet. Toen dat uiteindelijk door de... Ja, door de luidsprekers gehad tijdens uh, een uh, winkelbezoekje met mijn moeder door het winkelcentrum dacht ik van hé, hey, dat, dat, dat is grappig. Ja, ik heb het geluk gehad om uh, ja, leuke radioprogramma's. We zijn bij Stuiven geweest. Uh, top op. Bij uh, Advisor nog in die tijd. Ja, was, dat was, was hartstikke leuk. En ik heb uh, in korte tijd toen dat toen ging lopen. Ja, de, de concurrentie was er natuurlijk toen nog niet in 1980... van de Cadries en uh, het Junior Song Festival en The Voice. Dus ja, dat heeft een enorme loop genomen en ik heb daar, enorm, ik heb daar heel erg van genoten. Want uh, ja, dat was als kind natuurlijk geweldig om uh, opeens al die leuke dingen te mogen doen. Ik heb na die tijd nog wel in bedrijfsbands ges, gezongen en vind zingen nog steeds heerlijk... Maar ik, ik zing niet echt meer uh, heel veel. Ik gekust en gekroond. Ik heb zo wa, wa, wa, wa, waanzinnig gedroomd. Ik was zo mol, mol, mooi. Het was echt niet gewoon. Iedereen riep. Hieper de piep. Daarna werd ik gekust en gekroond. Dat was het. Tijdloos en heel ja mooi. Leuk, leuk om, uh, om te hebben meegemaakt. En nog steeds leuk om. Ik ben er eigenlijk. Altijd door de jaren heen mee geconfronteerd en maar op een hele positieve manier. Kleine meisjes worden groot. Annemiek Stuurman was dat de zangeres van waanzinnig gedroomd het nummer. Dat de Vara uitzond bij de eerste kinderen voor kinderen deze dag in 1980. 68 is ze inmiddels Debbie Harry. En een register lager zingt ze tegenwoordig. Nu, eh, dan wat u net hoorde tenminste in de gelegenheid van Blondie. Hanging on the telephone. Het is 7 minuten voor 10. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Rusland, dames en heren, gaat een eigen raketschild ontwikkelen. Het is het Russische antwoord op het raketschild van de NAVO. Uh, althans, het raketschild dat de NAVO wil bouwen om Europa te gaan beschermen. Onder meer tegen de gevaren uit het Midden-Oosten, Iran, dat soort landen enzovoorts. We zoeken contact met Peter Damkoer, onze correspondent in Rusland. Maar ik zie dat we hem nog even niet te pakken kunnen krijgen. Verbinding laat wat te wensen over. Het is uh, wat ingewikkeld om hem uh, aan de telefoon te krijgen. Um, het is natuurlijk zo dat de vraag is of dat u überhaupt wat voorstelt... dat raketsgeld van de Russen. Want de defensieindustrie is in deplorabele toestand in dat land. Um, we gaan uh, in afwachting van uh, Peter... eerst maar eens luisteren naar uh, muziek. Alan Schneider met knuffelen van uh, de hemel. Met jou, Chantier le ciel avec toi.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 Chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel avec toi. Het zit een beetje in de kinderkoordjes, uh, dit. Uh... Half uur. Châtelier le ciel avec toi, was dat van Bernard Schneider. Um, we zoeken nog altijd contact met Peter Damkoer in Rusland. Maar het is een beetje ingewikkeld om hem te pakken te krijgen daar in de Russische hoofdstad. Het gaat over het onderwerp dat Rusland zijn eigen raketschild... gaat ontwikkelen. Als antwoord op het plan van de NAVO om eenzelfde soort raketschild te gaan bouwen om Europa te beschermen. Uh, u weet het, dat plan was eerder in de jaren tachtig ook al heel omstreden. Toen Ronald Reagan, de Amerikaanse president, dat wilde gaan ontwikkelen. En nu, na heel veel gesoebad, wilde de NAVO dat uiteindelijk wel gaan doen en de Russen komen nu met een antwoord. U hoort hem zometeen, Peter Damkoer, in het vervolg van dit programma. Dan ook, maatregelen van het kabinet Rutte 2 treffen Limburg onevenredig hard. Klaagt de gouverneur van die provincie, hij wil dat een deel van de maatregelen worden teruggedraaid, dan wel worden gecompenseerd. En er ligt ook nog een motie van de Tweede Kamer uit een eerdere kabinetsperiode dat uh, regio's niet evenredig hard mogen worden, onevenredig hard mogen worden getroffen door dit soort maatregelen. En de vraag is wat daarmee gaat gebeuren. Hoort u allemaal en dan kijkt u ook nog het ochtendtumeur van Koos Postema in het vervolg van Goedemorgen Nederland, naar het nieuws van 10 uur gelezen. De hele ochtend al en zometeen ook weer door Dorald Megens. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zometeen. KRO, Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet, Langs, Twitter, kranten, radio en televisie. Felix murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Ik denk dat de nieuwe technologie eerder kosten met zich meebrengt... dan dat hij de kosten zal gaan reduceren. Kortom, niet zo'n leuke, vrolijke mededeling. Hoe dun is nou die scheidslijn tussen goed doen en goed zaken doen? Bespeur ik enig cynisme in, dit, in deze inleiding? Enig, enig. Maar goed, maakt niet uit. Wat is er zo komisch aan de werkwoordsvorm? Heel veel. De gids .fm. Straks, tussen 11 en 12. Radio 1.